Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In heel het land voerders, zoals Arriva, Connection en Cubus. Daardoor rijden overal veel minder streekbussen en regionale stoptreinen. De stakers eisen meer loon en een lagere werkdruk. De staking duurt tot 11 uur vanavond. In de steden rijden alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nog veel bussen... omdat daar lokale vervoerders zijn. Trekpleister en Kruidvat stoppen met de verkoop van sigaretten, zegt topman van Breen. Hij wil dat de twee winkelketens zich meer gaan profileren als gezondheidswinkels. Het afscheid van de sigaret gebeurt in fasen die bij elkaar anderhalf jaar duren. Het kan niet meteen omdat de voorraad sigaretten op moet en het bedrijf geen financiële klap wil oplopen. Hoeveel omzet de twee drogisterijen precies mislopen, wil Kruidvat niet zeggen. De Zeeburgertunnel in de A10 rond Amsterdam is na een dag weer open voor het verkeer. De tunnel raakte gisterochtend beschadigd toen een vrachtwagen de tunnelbuis zwaar beschadigde door een losgeschoten klep. Tot overmaat van ramp viel toen ook nog de container van de vrachtwagen. Rijkswaterstaat was tot vanochtend vroeg bezig met het opruimen van de troep en het repareren van het plafond van de tunnel. Zeker zeven Russische vliegtuigen zijn vernietigd door een granaataanval van rebellen op een militaire basis in Syrië. Tien mensen raakten gewond, meldt een Russische krant op basis van twee militair-diplomatieke bronnen. De Russische autoriteiten hebben de aanval niet bevestigd. Vorige maand maakten de Russen bekend dat ze zich permanent zullen vestigen op twee militaire bases in Syrië. Het was verrassend, aangezien president Poetin kort daarvoor had aangekondigd... dat hij Ruslands militaire aanwezigheid in Syrië flink zou terugschroeven. Het weer dan nog. In het noorden af en toe zon, verder bewolkt, af en toe motregen. In de avond gaat het harder regenen en aan de kust flink waaien. Het wordt 8 tot 12 graden. In het weekend wordt het kouder, een graad of 4. Dit was ten Verkeersupdate. op... Verkeersupdate. U heeft een bril nodig.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 Ja, daarna de, de dieren te huis kennemeland bestaat 50 jaar. En ze hebben morgen open dag. En daar komt Alette Stoutenbeek komt daar alles over vertellen. Want er is dus, allerlei activiteiten zijn er morgen. Dus het is nou, best wel best wel leuk. Dan hebben we daarna de VVD.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 grote ja, schaduw, dus schaduw, schaduw, dus uh, ja, dat is ja, ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel klamuren. Dat <laughs> ja, kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja, <laughs> Sommige goed. mensen hebben geen make-up nodig. maar dat ja. is Goed, dit was Blaricub. Uh, ja. We hadden, nog, uh, we hadden uh, nog meer onderwerpen. Ja, zeker. We hebben Love Land, hebben we staan. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was ook het naast strand, geloof ik, hè? Ja,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 Uh, boven het maaiveld, hoe zij dingen aanvliegen. En dat betekent ook dat zij dingen in mijn beleving goed doordacht Dacht in control hebben. hebben. Ja, ze, ja, ze hebben goed zomer, doordacht waar ze mee bezig zijn. Ja, en dan, dat, dat is dan ook het afwegingspalet waarbinnen je moet bewegen. Denkt u dat het volgend jaar weer wordt uh, aangevraagd? Ik.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 zegt iedereen, ja, mag dit niet dan? Ik zeg, nee, dit is een voetpad. En het uh, schrikt mensen af. Oh, ja. oh, en dan zijn ze gelijk uh, bij de les En meestal stappen ze dan af. Ja. Nou, dat is de zoektocht, want, kijk... Behalve de, de wielrenners, hè. Uh, uh, rijden over de stoep. Omdat de weg het zo hoppelig is. Zouden we eigenlijk moeten verbieden, hè? Zijn we het daarover eens? Ja, nee, ik, ik snap dat die <laughs> mensen het heerlijk vinden om te, om te fietsen. Alleen, het, kijk, is, het is wel een dingetje, ik natuurlijk. Ik maak hem nog...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 Ja. Dus ik loop na te denken ja, met de organisatie ja, ja, ja. over een andere manier. Cool. Ook in afwachting van de nieuwe boulevard. Want dan kun je het met een inrichting. De, het is essentieel hoe we de openbare ruimte inrichten. Die, Daarmee. Boulevard is ook uh, zeg maar een van die de. Gaat dingen eind die van het jaar ja. gaat hij waarschijnlijk uh, in de in de inspraakfases en dergelijke, daar liggen okay. al contouren. Uh -huh.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 Ik zeg, wat bedoelen jullie met Indus, een blauwe hap? Maar dat is, ja, precies, ja. dat is in de marine traditie <laughs> vooral marine, zo. Marine Die wordt daar geser, geser, ja. uh, geserveerd. Een koring, hè? Dus uh, ja. mensen ja. krijgen oh, een, ja, een. Ja, dat ja, is de blauwe ja, hap. Ja, ja. Ook, een ja. basale maaltijd. Ja, ja, ja. En dan gaan we weer afsluiten. Ja, leuk. Dus 14 oktober is het, hè? Ja, En dan was het uh, volgende onderwerp de recreade, wat 50 jaar bestond, en hebben ook een waardering.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 Ja. We, hebben, we hebben hem gelimiteerd. Ja? Oh, dat is het. Ja. Uh, oh. Dus het kan zijn dat er in.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 Uh, en ook uniek vinden zij dat dat circuit eigenlijk in het dorp ligt voor hun gevoel. Ja. Hè? Wij zeggen het ligt buiten het dorp. Ja. Uh, maar ik dan ik de mensen zeggen waar is. hebben jullie het over? Het is waar is. hebben jullie het ik over? Het nee, klopt. En zij voelen ook die samenwerking en dat gedachtegoed daarin.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 en die man, die eigenaar, komt uit het buitenland maar die vond dit zo gaaf, hij zegt nee, ik neem het risico dat hij kapot gaat hij stond bij het gemeentehuis afgehekt, die had hij laten effakken, ja. want dat ding kost wel een paar centen <lacht> en als je hem dan uh, soms ongelukkig aanraakt, kan die kapot gaan, dat wil je ook niet maar die rijdt mee en hebben we oh, eigenlijk ja. nog nooit meegemaakt dat zo'n ouwe bribie, <lacht> want hij heeft namelijk hij heeft wel remmen, maar hij mag niet <lacht> stilstaan, want dan koelt hij namelijk <lacht> ja, ja. niet ja, en, uh, ja, ik dacht dus van, die man is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 zijn dan zijn we al u al gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd avieera. dan Gerard Schotten ja. gehad? Ja. Nee, maar, maar nee. Het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we, oh. uh, we hebben de onderwerpen gehad. Allemaal. Maar 50 jaar uh, dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, ongeval, en zeker dat wij als gemeente Zandwoord ja. Ja, dat, uh, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja, ja, zeker. Met een prachtig dierenasiel daar. Kom, kom, kom erbij, erbij zitten, zitten. Alet. Ja. Ja, Goedemorgen, hoor. Goedemorgen, Alet. Ja. Hoi, Irene. Hoi, hoi. Ja? Alvast een... Uh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 Ja. Ja, kijk. Ah, maar ze anders. moeten zich wel legitimeren. Ja, ze het moeten het, dus het laten zien. Ja, ja, dat ja. Ik wil best zeggen mis. dat ik vijftig ben, maar dat uh, maar gelooft toch het niemand nee, nee. Ja. Ik het nee. nee. Dank Je moet wel bewijzen. Dank u wel. Dank u wel.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 er inderdaad een gesprek uh, oh, in plaats...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 ook wij moeten aan eisen voldoen ja, natuurlijk, ja, net zoals ja. andere instellingen. Ja, ja, ja. Ja.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 Maar ook dat lukt niet altijd. We hebben natuurlijk tien uitlaatvelden. Ja. Uh, we proberen niet alle honden kunnen met elkaar. Hè? Ja, we dat proberen groepjes te maken. Ja. Wat bij elkaar kan. Dat hangt ook echt in schema's gewoon bij elkaar. Die kanske komen. Die en, die niet. Ja. Ja. Ja. en hoe meer honden er bij elkaar kunnen, hoe, hoe... langer ze buiten kunnen ja. zijn. Ja. Ze hebben sowieso drie uitlaatmomenten per dag. Ze gaan drie keer per dag op het veld.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 gemeente rij die komt langs rij uit Alkmaar heb ik gevraagd toen ze bij ons in Hillegom stonden een keer want daar woon ik zelf en tante lies brokante dat is iemand ook uit mijn gemeente die komt ook die ook komt en die altijd leuke dingen heeft dus ja we hebben één iemand die van alles zelf maakt futjes worden er verkocht cakejes kiesjes kaas en tas ja het is een feestje feest